...was het begin van het slothuur... ...en dat was Kardingen in. Die jongens die hebben ook een EP uitgebracht. Dat is weer terug te vinden... ...niet op de 3 voor 12 Noord-Holland ...en ook niet op de website van 3 voor 12 Noord-Holland... ...nee, die is weer terug te vinden op Alternative VM. ...want ook wij hebben nog een eigen website. En daar staat alles wat je wil weten over de EP S in Sweet... Hotel, zo heet volgens mij uh, de EP. Uh, uh, we hebben het uh, nog, uh, we hebben Koen uh, natuurlijk uh, vandaag in de studio. Koen alvaders. Uh, want uh, hij heeft net iets gezegd. En dat voelt ik oh. eigenlijk ook best nog wel iets... Uh, ja, oh god. Wat heb ik nou weer gezegd? <laughs> nou, niet uh, in de positieve zin van het woord. Want uh, jij uh, neemt wel eens dingen op, op voice. Trackjes, voice memos. Ja, en ja, ik wat... ja, gewoon even snel op je mobiel zo... Ja. Uh... Wat doe je daar dan mee? Als, er, als je bijvoorbeeld op de fiets zit en op weg bent naar de pier van IJmuiden... en dat je ja. dan ineens denkt, hé, hey, ik, ik heb nog wat, dus, uh. zo, dat zou een goed verhaal zijn. Nee, nee. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Ja, dat zou wat zijn. Nee, ja, kop van de haven kan natuurlijk ook, ja, ja, ja, ja. Dus uh, de, zeg het maar. Dus. ja, nee, eigenlijk meestal als ik gewoon meestal komt het als ik eigenlijk iets anders zou moeten doen. Ja. Maar ik heb wel een gitaar in mijn handen, want ik moet iets leren voor een bepaalde opdracht of zo. Ik heb een gitaar in mijn handen en dan uitstelgedrag toch? Hij toch iets ah, anders dan ja. begin ik gewoon... Herken ik ook ja. uh, ik ben uh, ook begin van het uitstel. Dus een beetje iets te spelen. En dan denk ik, oh, <coughs> dit zou eigenlijk wel een liedje kunnen zijn. Ja? En dan neem ik het gewoon even snel op, geef ik het een naam. Uh, ik gebruik tegenwoordig, ik heb een systeem, zo slim. Ik zet er een nummer achter. Mm -hmm. Dat is het systeem. <laughs> maar ik, ik noem ze dan gewoon, je, ja, soort gewoon... Songwriting ja. 1, Songwriting 2, Songwriting 3, Songwriting ja. 4. Ja. En dan elke zoveel tijd, dan pak ik gewoon even een middag of zo. En dan uh. kies ik er eentje uit, luister ik even doorheen en denk ik oh ja, oh, dit lijkt me vet. Kijken wat ik daarmee kan maken. Ja. En dan ga ik echt schrijven, echt eraan werken of zo. Dus ik probeer een beetje die, die uh, inspiratiemomenten die zo op losse momenten komen, mm -hmm. te vangen. Mm -hmm. Zodat ik er daarna iets mee kan maken. Dat is het eigenlijk. Ja, um. Nou heb ik uh, hier in uh, dit uh, programma uh, wat, uh, wat wij doen. Hebben we, en dan ga ik er weer even onder uh, de plu van uh, alternatieve VM. Hebben wij hier ook wel eens iemand uh, in, uh, in de uitzendingen gehad. Die man heet Alex Nieuwland. En de man heet onder uh, de naam Nieuwland, uh, brengt hij zijn muziek uit. En die zegt, ja, het is een ambacht. Uh, dat, en als ik jou zo hoor, denk ik, dan is dit een ambacht. Want... Ja, je gaat er toch even over nadenken van hoe je dit uh, gaat vormgeven. Ja, uh, het heeft een beetje beide kanten, toch? Er, er is denk ik een gedeelte... In ieder geval het, het songwritingproces is wel een gedeelte inspiratie. Mm. Toch? Dat, dat, je moet ergens een soort van zaadje vandaan weten te halen. Maar dan heb je nog geen liedje. Nee. En dat is denk ik inderdaad het gedeelte aanbacht. A, a, aanbacht? ambacht ambacht ja. Aardbei. Ja, wat, ja. Wat, aardbei. Wat, wat heeft een aardbei nou daarmee te maken? Maar mar. ambacht dus... <laughs> Ja, nee, ja. en uh, ja, het is zo'n zo cliché-uitspraak toch, volgens mij van, van Picasso. Volgens mij van ja. de inspiratie moet je vinden terwijl je aan het werk bent. Oh. Dus je kan wel, ja, ik word hier volop uh, je, je, je hoor. Niet, ik, je, <laughs> moet niet, je moet niet op een gegeven moment op een bank zitten en uh, zeggen: Nou, kom op inspiratie. Ja, yeah, uh, zoiets. Ja, nou ja, dat kan wel. Dan schrijf je misschien één liedje elke tien jaar of zo. Ja. Want, want die zitten er ook zeker tussen. Ja, weet je, ja. van Win bijvoorbeeld, die ik aan het begin heb, uh, heb gespeeld. Ja. Dat heb ik denk ik in anderhalf uur geschreven en dat was af. En ja. dan heb ik nog zes maanden geprobeerd de bridge soort van logisch te maken. Ja. Maar de 90% van de liedjes stond al. Ja. En andere liedjes, daar doe je dan juist heel lang over. Ja. Maar ja, je moet er wel voor gaan zitten. Wat ik ook heel bijzonder en leuk vond op een gegeven moment... is dat je dan, dat je dan daarmee bezig bent en noem maar op... Ja, uh, het, het, het, het, het, het komt dus niet aanwaaien, zoiets. Nee, je moet, je moet er bij mij in, in ieder geval niet. Het, het is natuurlijk, ja, dit is ook weer zoiets dat iedereen heeft zo zijn eigen manier en zijn eigen ja. proces en zijn eigen. Maar bij mij niet. Ik moet er echt even voor gaan zitten. En dan meestal betekent dat eerst een uur heel erg nadenkend, pijnzend zo voor me uitstaren zonder mm. iets te doen. Mm. En dan uiteindelijk komt er een woord of zo. En dan lijkt er toch weer iets te gebeuren. En dan ben je weer twee uur soort van in de verte aan het kijken. Hmm. Dus het, uh, het, het zit hem heel veel, voor mij in ieder geval, in even niks doen. Ja. Mobiel weggooien als het ware. Uh, ergens ver weg in de kamer dat je niet afgeleid wordt. Ja. En gewoon even nadenken. Ja. Um, dan zag ik net, want ik ging ook even in het mapje van, jou, uh, van jouw muziek wat je, wat je geleverd hebt. Maar toen kwam ik ook het nummer tegen. Hell or High Water. Dat heb je ooit uh, geschreven. Ja. Dat maar dat is wel heel lang uh, geleden denk ik. Ja. Ik denk een jaar of zeven uh, terug alweer. Uh, ja. Het ding is. Ik, met de meeste liedjes die ik schrijf. Hmm? Het roleert een beetje. Er vallen telkens wat liedjes af. Dus ja. dat, dat was er eentje inderdaad. Waar ik toen heel blij mee was. Ja. En op een gegeven moment merk je dat je hem gewoon steeds minder vaak speelt. En hij is gewoon een beetje afgevallen. Of zo. Afgevallen? Ik ja. Ah. Ik, ik, terwijl, ik, ik kan hem ook echt. Als je, hem terug hoort, als je hem terug hoort, zou je hem dan weer zo kunnen spelen? Of moet je dan uh, toch dat, weer... Ik zou hem wel even goed moeten luisteren. Ja, <laughs> toch weer even terug... Uh, ja, is echt, ik weet wel ongeveer wat het idee was. Ja? Maar ik weet niet meer precies hoe het zat eigenlijk. Ja, weet je wat <laughs> ik ga doen? Ik uh, ga hem er gewoon even lekker bij pakken. Want dan, uh, dan is het... Uh, ja, het is een heel oud nummer. Het is dus, uh, van een jaar of zeven terug. Ja, wat uh, maar dan, uh, dan weet je ongeveer weer hoe, hoe die klinkt. Want dat is altijd wel uh, weer leuk. Want ja, dan ga ik hem er gewoon eventjes erbij pakken. Ik ben waar, Ja, hier heb ik hem, hier het mapje. En dan pak ik Hell or High Water. En dan zeg ik, nou ja. laten we hem dan horen. En dan mag jij zo direct weer plaatsnemen. nemen. Aan... dan moet ik deze spelen, of nee? Nee, nee, nee. Je hoeft ook geen Sinterklaasliedjes te spelen, want dat was ook de bedoeling niet. Hier is Koen Alvarez met het nummer wat helemaal aan zijn aandacht is ontsnapt. En dat nummer dat heet Hell or High Water.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 Oh. nog even een plank in het gat uh, worden gegooid, want uh, dat is uh, nog, uh, nog niet gedaan. Die is nu, die is nu dicht. <laughs> ja, dat is wel leuk. Um, Hell or High water was dit van Koen Alvarez. En Koen uh, uh, stond ook net even bij me van, hoe heb ik dit in Vredesnaam allemaal uh, weer geproduceerd uh, destijds. Maar... Ondanks dat, ik uh, kreeg toch weer het uh, kippenvel uh, weer van het nummer. Dus ja, uh, uh, uh, je kan uh, de veer weer... Uh, uh, die kan hij weer op... Uh, ja, die veer die krijg je weer. Uh, goed. Dus, kijk, anders had ik hem niet laten horen, dus, uh, want, want ja het, het, het is gewoon nog steeds een goed nummer, ondanks dat het uh, uit 2017 alweer komt, want zover is het alweer uh, geleden. Uh, maar we gaan nu weer terug naar de actualiteit, want uh, het nummer wat je nu gaat horen is eigenlijk een werktitel. Ja, dat is altijd leuk. Uh, maar of die ook daadwerkelijk onder deze titel uit gaat komen, dat is vers 2. Maar het uh, nummer wat, uh, wat hier uh, gespeeld gaat worden, heeft alles te maken met de plaats waar dit programma wordt gemaakt. En dat is in Zandvoort. En het ligt aan de zee. En dan krijg je sea song. Mm -hmm. Keep all your golden disasters. No need to cover with plaster, it won't fill that emptiness inside. You're so sure we want what you're selling. You can see, we found what you're searching. The fire on the beach, a guitar and the people we love. Sun's going down, sand on our skin, smoke in our hair as the sea sings our song. stars, can't fake the feeling of falling asleep with the ocean in your ear, lambos, and bright red Ferraris, can't take you down to the shoreline. Take us easily to the people we mooi liedje. Ik heb even op de gang en ik denk, ja, het uh, klinkt goed. Uh, moet ik, moet je, soms, uh, moet je, soms moet je gewoon eens even ook op de gang uh, gaan staan en dan, uh, dan hoor je ook uh, wel eens uh, wat dingen waarvan ik denk, ja, pot potverdorie, het is dus, uh, ook weer zo'n uh, zo echt zo'n juweeltje. Uitbrengen, Koen, deze. Dankjewel, ja, dat is wel het plan. Volgend jaar. Volgend jaar, oké. Okay, ik, dus uh, dat... uh, ik ging zeggen, ik beloof het, maar ik en mezelf, ik beloof het niet, maar uh, ons is aanwezig. Oh, de, de kans is uh, aanwezig, oké. Okay. Um, de, de laatste van uh, vandaag. Uh, en dat is uh, gelijk ook het uh, titelnummer van de EP. En dat is uh, het nummer Running on Quicksand. is your weary skin. You feel the warmth, but you don't let it in. You're overwhelmed, but you follow the stream. You float along while you drown in routine. You're still dreaming of starting over, but you keep drifting away from the ocean for forests are Getting older And all around you The people grow older So raise your voice But you lose it in the crowd You're screaming underwater And whisper when you raise your voice But the words just won't come out Like running on quicksand When you shout Search for gardens With teachers and gurus To find the tribe That you've always belonged to Breathe forgiveness For liberation And find yourself At the source of creation So raise Your voice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 But the words just won't come out You're screaming underwater Ook wat uh, plichtplegingen buiten de uitzending om doen. En daar heb ik allemaal weer rekening mee gehouden. Dus ik, uh, ik heb een uh, productie klaarstaan van een kwartier. Dus jullie kunnen allemaal even lekker jullie gang gaan met uh, dingetjes inspreken. Uh, dat zeg ik altijd even leuk uh, voor op de radio. Maar goed, uh, dat zul je allemaal zien als het uh, de samenvatting ook daar is. Want er uh, zitten allerlei leuke dingetjes er tussendoor. Ik heb een uh, gesprek gevoerd uh, deze week met uh, Jasper Smits van Crashing. En die band die is eigenlijk net een beetje begonnen. Uh, maar eigenlijk is dat min of meer een, uh, een eenmans uh, verhaal van Jasper Smits zelf. Hij, komt uit, uh, hij woont is in, in Hilversum. Maar Crashing, dat, dat moet, ook, uh, ja, moet ook live worden, worden weergegeven. Daar heeft hij een aantal bandleden. Een of ander is Job van der Doelen. Die hebben we hier ook in de studio gehad uh, samen met uh, bijvoorbeeld uh, Verliener. En uh, de ander is Jomie Baggers van Part Garden. Part Garden uh, speelt morgen uh, trouwens in uh, C-Punt. Maar uh, die maakt dus ook onderdeel uit uh, van deze band. En uh, Crashing is dus de naam van de band waar Jasper Smits daar uh, min of meer het, uh, de rol uh, van uh, heeft. De hoofdrol. En het eerste nummer wat je hoort is Six Speed Recognition. Dan het gesprek en als laatste het uh, nummer Toekool. van praten is het dinsdag 3 december en als we dit uitzenden is het 5 december. Er is natuurlijk wel het een en ander te doen over de band Crashing. Want waar komen ze nou vandaan? We hebben alleen maar een Instagram account uh, gekeken en uh, gezien dat daar vrij weinig op stond, maar ze zijn wel degelijk actief. Want in de laatste week van november hebben ze zelfs een optreden gedaan samen met de gerenommeerde band Laura Palmer uit Den Haag en Jasper Smit zijn we aan de telefoon. Dag Jasper. Hoi, goedemiddag. Ja, want uh, het is natuurlijk wel uh, een heel uh, merkwaardig uh, verhaal. Crashing, dat, uh, ik, ik ken één band. Daar hebben we ook nog iets over geplaatst. En er zit ook iemand in die band die wij uh, als Alternative FM al uh, op de korbel hebben gehad. En dat is Part Garden. Ja. En dat is Yomi Baggers. Die maakt ook deel uit van, uh, van, uh, van jullie band, Crashing. Ja, klopt. Ja. die doet uh, Vocals bij ons. Ja. Uh, dan even over Crashing, want uh, dan is er een mooi discussiepunt. Waar komt die band vandaan? En jij kan er, uh, ons uh, het verlos een antwoord geven. Ja, het is best interessant. In principe zijn we, ik noem het zelf gewoon, ja, based in Amsterdam. Daar repeteren we, daar, uh, daar chillen we veel. Ja. Dat is een beetje onze thuisbasis, om het zo te zeggen. Ja. Maar de band komt eigenlijk een beetje uit alle hoeken en gaten van het land. Ja, dus, dus herkenbaar. Uh, want Part, Part Garden heeft een beetje hetzelfde verhaal. Ja, ja, zeker. Ja, uh, Eerst over jou, want uh, jij bent die band uh, begonnen, maar je komt niet oorspronkelijk hier uit uh, Noord-Holland. Zeker niet, nee. Je hoort het misschien al een beetje aan mijn accent, maar ik kom uh, oorspronkelijk uit Den Bosch. Ik ben echt mm. de Boschenaar. Mm -hmm. En uh, toen ben ik op een gegeven moment voor werk uh, naar Hilversum verhuisd. Ja. Via dat dan toch weer in die Amsterdamse interesse gekomen. En uh, ja, de bandgenoten, dat is hetzelfde verhaal, die hebben dan op de Herman Brood Academie gezeten. Komen ook weer alle, van alle plekken Jomi uit Den Haag, maar ook weer onze drummer Tijn uit, uit Den Bosch. Dus uh, een beetje van overal en ergens. Ja, uh, nou hoor ik, Herman Brood Academie. Dus er zit, wat, uh, er zit wel wat Herman Brood Academie bloed in uh, de band Crashing. Zeker, zeker. De, band, uh, de bandgenoten waar ik mee speel, die, zitten, die hebben eigenlijk allemaal of Herman Brood gedaan of die zit in een examenjaar. Hm? En ik ben eigenlijk de enige uit de band die helemaal geen uh, muziekschool uh, achtergrond heeft. Ja, hoe, hoe zit het met jou precies? Want uh, hoe heb jij uh, je muzikale scholing dan gedaan? Nou ja, ik heb op een gegeven moment... Ik was relatief late to the party, om het zo te noemen. Ik ben uh, begonnen met muziek spelen toen ik, ik denk, 18 was of zo. ben ik bas gaan leren. Hmm? En vanuit toen een beetje, ja, toch een fascinatie ontwikkeld in de shoegaze muziek en zo. Nou ja, daar maar gitaar geleerd en pedals gaan kopen en dat hele zooitje ontdekken. Hmm? En toen op een gegeven moment, denk ik, via wat vrienden in Den Bosch... Uh, ...in contact gekomen met Job en met Tijn... ...wat nu de bassist en de drummer ook in Crashing zijn. Ja. Daar ben ik toen destijds een andere band mee begonnen. Hmm. Daar hebben we een paar jaar mee gespeeld... Uh, ...getourt, showjes mee gedaan. Super vet, die band heette Bus Cruising. Hmm. En uh, nadat die band op een gegeven moment uit elkaar ging... ...omdat uh, ja, we toch andere soorten muziek wilden gaan maken... ...ben ik eigenlijk ook met hun er weer bij uh, Crashing begonnen. En uh, ja... Dus het uh, is dus een heel traject... ...wat eigenlijk een beetje all over the place is, maar... Ik heb mijn muziek um, ja, een beetje leren spelen en leren maken door het simpelweg gewoon te doen. Ja. Een beetje trial and error, zeg maar. Ja, dus een beetje op je bek gaan eigenlijk is dat een ja, beetje te veel. op je bek gaan. Ja. Uh, dan is natuurlijk, wat hebben jullie allemaal uitgebracht op dit moment? Nou, op het moment uh, best al wat uit voor een band die nog niet zo heel lang bestaat eigenlijk. crashing is uh, als echt project begonnen in januari en echt als live band in afgelopen augustus. Mm -hmm. Uh, toen zijn we begonnen ook aan opnames van een live video. We hebben namelijk een, een EP'tje uit nu. Dat is helemaal bestaande uit live opnames. Die EP heet Alive and Kicking. Dat mm -hmm. uit in september. En daarnaast hebben we ook nog twee singles uit. Dat zijn Six Feet Down Recognition en Tuko. Ja. Die twee singles. Dus we hebben toch al zes nummers uit. Dus uh, ja, er dus is in ieder geval op de streamingsdiensten het een en ander uh, te vinden. Zeker. En op YouTube ook, uh, die live EP is dus ook helemaal met beeld uh, te bekijken. Dus ja. als je naar YouTube gaat en je zoekt op Crashing, Alive en Kicking... Mm -hmm. ...dan uh, kom je een live video van ons tegen. We spelen daarin vier nummers en het is helemaal gewoon gefilmd en uh, ja, te zien. Ja, en dan verklap ik al uh, op het moment dat wij het, uh, het interview in de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf uitzenden. Want ja, tenslotte, jullie komen uit Amsterdam, dus dan mogen we dat uh, fijn gebruiken ook... Uh, in de Vloedgolfeditie, uh, is het natuurlijk ook zo dat uh, weer een samenvatting op de website van Alternative FM weer terug te vinden is, om het lekker makkelijk te maken. Uh, en daar zal die vlakke boom uh, sessie ook uh, te vinden zijn in de samenvatting van, uh, van de uitzending. Dus het ja. komt allemaal sowieso komt het allemaal wel weer voorbij. Uh, nou, hebben jullie in C-punt uh, gespeeld uh, in uh, de laatste dagen van november. Maar uh, ik heb me laten vertellen op het moment dat wij dit uitzenden. Uh, en op 5 december hebben jullie ook een optreden? Zeker. We spelen s avonds, uh, laat in de avond om een uurtje of 10, 11 spelen we in Amsterdam. Mm -hmm. dus kijk, dat is een hele toffe kroeg daar in de buurt van het Centraal Station... Een paar minuten lopen. Ja. En uh, ja, mocht. Uh, ik weet niet hoe laat dit uitgezonden wordt. Half tien! Dan heb je nog tijd om die kant op te komen? Ja, half tien. Dus uh, op het moment dat, dit, dat mensen dus dit horen, is het ongeveer half tien. Dus jij hebt inderdaad nog wel uh, mogelijkheid om dan je schoenen aan te trekken. Dan te zijn, ja. ja, dan moet het nog wel te doen zijn voor de mensen die om de hoek wonen. Dus, ja. dus dat gaat hem denk ik nog wel worden. Ja. Uh, maar dat is uh, even om het even. Uh, dat, is, uh, dat is wat er nu nog uh, uh, het actuele. Maar ik neem aan dat, uh, dat jullie als crashingen uh, alweer bezig zijn om te kijken of jullie nog weer ergens anders podium uh, kunnen krijgen. Oh zeker, dat komt helemaal goed. We hebben nog niet alles aangekondigd, alleen er komt uh, geloof me nog een hoop aan in het uh, ja, begin van het uh, nieuwe jaar. Ja, um, nou is dat Alive and Kicking, een EP uh, die jullie live hebben opgenomen daar. Uh, bij, uh, bij de Vlakke Boom uh, Sessions, dat zeg je net. Uh, maar is, zijn er ook plannen om toch ook een EP ergens in een studio of wat dan ook op te nemen? Want ja, een, een band die op dit moment heel snel gaat daarvan lijkt mij dat je dan op een gegeven moment ook weer met nieuw materiaal moet, uh, moet gaan komen. Zeker, zeker. We zijn ook uh, absoluut bezig met het maken van uh, nieuwe nummers. Met het recorden ervan, met uh, eigenlijk alles wat daarbij komt kijken. Uh, een paar zijn nummers zijn ook zelfs gewoon af. Dus er komt zeker meer aan, maar momenteel ligt onze focus echt op het spelen van shows. En eventjes een, uh, het bouwen van een community, van een fanbase. Mm -hmm. En zodra dat een beetje gaande is, dan gaan we natuurlijk ook weer nieuwe muziek uitbrengen. Het is bijna het kip en het ei-verhaal. Maar uh, jullie werken dus eerst om op, uh, op een fanbase, uh, of in ieder geval een, ja, een basis op te bouwen met live optredens. En dat daarna dan eigenlijk uh, jullie weer in de studio induiken. Uh, je moet natuurlijk mensen hebben. Je moet natuurlijk mensen willen die, uh, die al vet vinden om muziek vooruit te brengen, natuurlijk. Ja, ja logisch. Uh, dan even over. ...jullie zelf als band... ...want ja, ja je zegt het net al... shoegaze ...is dat een beetje een, een, een muzieksoort... ...die toch nu al de laatste tijd een beetje in is? Of het nog helemaal terug is... ...dat durf ik niet te zeggen... ...maar het begint toch wel weer een beetje populair te worden... ...zeker onder de alternatievere en... ...meer niche subcultuurtjes... ...ook in Amsterdam zeker weten... Ja. ...het is natuurlijk een heel alternatief... ...een beetje eind jaren 80, begin jaren 90... ...genre van de alternatieve rock... Hmm. En het is uh, ja het is gewoon heel populair onder uh, ook bijvoorbeeld die Herman Rood uh, studenten. Maar ook gewoon onder de altie verinnetjes en uh... Ja, oh. de, nieuwe, de nieuwe golfmuzikanten, zeg maar. Ja, want uh, we hebben het erover. Over bijvoorbeeld uh, de leden van de Herman Brood Academie. Jop van der Doelen en uh, Jomie Baggers. Dat zijn dan ook inderdaad mensen die een Herman Brood Academie achtergrond hebben. Ja, uh, ja dat, dat, dat, die nemen dat mee. Is, is dat dan toch uh, iets uh, waar, ze dan, uh, waar ze dan toch een bepaalde belangstelling voor hebben? De, de, de, de muziekstudenten van nu. Merk jij dat? Nee, ik merk vooral dat er heel veel liefde voor is. Mm. Dat mensen het heel vet vinden wanneer je tegen ze zegt... Uh, ...van ik speel in een shoegas-band. Dat het een genre is wat, wat toch weer... ...ook al is het relatief... ...het bestaat al lang. Mm. Het voelt toch weer fris. En het voelt toch als iets anders als de zoveelste rock'n'roll band... ...of hip-hop act. Hoewel die natuurlijk ook gewoon hartstikke vet kunnen zijn. Ja. Maar het is fris. En er is weer ruimte voor een nieuw geluid. Ja, ja, ja. en dat heeft uh, Nederland een beetje nodig? Wat mij betreft wel. Ja. Uh, dan... De afsluitende vraag: waar is Crashing te vinden op het wereldwijde web? Nou, Crashing is op Instagram te vinden op Crashing Crashing Crashing. Dat is dus drie keer crashing. Daarop kun je ons volgen voor alle aankondigingen van shows, nieuwe releases, alles wat je maar wil weten. En onze live video, ja, die staat natuurlijk, klinkt in jullie fantastische artikeltje wat online komt, maar die is ook uh, terug te vinden op ons YouTube kanaal. Dat heet voor nu gewoon Jasper Smit. Dat is natuurlijk mijn uh, YouTube kanaal. Maar dan moet je gewoon zoeken op Crashing alive and kicking live. En dan kom je nog maar zelf tegen. <tries> in ieder geval het uh, nummer van uh, Crashing. En ja, je hoorde het al in het interview. Ik heb hem uh, eigenlijk in, in twee takes moeten doen. In het eerste teken, toen uh, hadden we iets zo van: dit wordt uh, de 12e december uitgezonden. Uh, maar toen uh, verklapte J Jasper dus dat hij in Hilversum woonde. Ja, en de, dan telt hij mee voor de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En toen zei ik: nou, dan gaan we het uh, veel eerder uitzenden op 5 december. En uh, toen zegt hij: van, Oh, dan kan ik weer mooi even dat uh, verhaal over Skek uh, melden. En dus uh, we hadden dat op uh, dinsdag hadden we dit uh, bedacht. En toen uh, zei: dus, uh, uh, Hoe laat wordt dit uitgezonden? ...tijdens het gesprek, wat je net hebt kunnen horen. Ik zeg, nou, dit wordt om half tien uitgezonden, dus het kan nog mee. Om tien uur dus, in spoed naar Skek. Want daar uh, treedt deze band op. Crashing, en ze brengen Shoegaze. En je hoorde uh, in het tweede nummer, hoorde je Jomie Baggers. En over die Yomi Baggers heb ik ook nog wel wat. Want die speelt morgen met Part Garden in C. Punt. Dus morgenavond ook in C. Punt. En... Aanvang is half elf voor uh, part Garden, Maar dan ben ik alweer weg. Want anders heb ik mijn laatste bus of mijn laatste trein niet. Dus ja, uh, zo werkt dat dan. Maar voor die andere twee bands ben ik er dus gewoon wel. Dus uh, dat is een beetje het uh, verhaal. Nou, dan uh, gaan we nog even met Koem. nog even lekker nababbelen. Want uh, ja, want uh, was dit weer eventjes weer oud, vertrouwd en ook weer... Prima om er weer te zijn. Dat was gezellig, ja. ja. Volgende keer geen vijf jaar wachten, misschien. Nee, nee, nee, nee. nee. Maar ja, goed. Maar dat was mijn eigen schuld. Nou ja, kijk, kijk, als jij steeds de lat steeds hoger uh, legt, ja, dan, uh, dan uh, is het ook zo van moeten we hem wel vragen. Maar nu hadden we dus wel een aanleiding, omdat je die EP natuurlijk altijd gebruikt. Ja. Ja. Heeft hij ook over die EP nog gesproken? Running on Quicksand? Heeft hij ook nog een. Ja, zijn het uh, nummers waar je wel op een gegeven moment bij nagedacht hebt. Dus ze moeten wel bij elkaar komen op, uh, op de EP. Want ja, dat heb je ook als songwriter uh, op dat uh, punt. Ik vond het bij deze lastig. Ik had het eerst niet per se. Omdat hmm. het qua genre best wel ver uit elkaar ligt. Ja. Hoewel dan als ik het gewoon in mijn eentje met de gitaar speel. Hmm. Dan valt het toch allemaal weer vrij dichtbij. Omdat... Ja, uiteindelijk heb ik alles geschreven. Ja, uh, maar moet, het, moet, er, moet er ook een lijn in zitten bij jou, uh, als jij iets uitbrengt dat het uh, wel uh, enigszins in elkaar overloopt? Niet Zo per se. Nee? Dit was meer een soort van fotoboek van een soort van losse beelden uit de afgelopen jaren ja. eigenlijk. Ja, maar heb je er toch een geheel van weten te maken in uh, dat opzicht? Ik, uh, ik hoop het. Ja, nou ja goed. Uh, kijk wat, uh, wat dat gaat. Uh, nou, morgen kan je weer iets laten horen van... Running on quicksand, in dat opzicht. Mm -hmm. uh, ja, we hadden het ook al over optredens. Maar uh, ja, dat is, is uh, dat in Castricum de enige. Of uh, komt er dan nog uh, um, iets meer even aan? Kijken wat er ook alweer in jouw openbaar is. Ja, openbaar. <laughs> dat is een, een beetje het probleem is, met okay. mijn uh, agenda. Even kijken. Eh. Um, ja, nog. ik speel af en toe in Zandpoort bij een restaurant bij De Bank. Wijnbar ah. De Bank. Wijnbar de Bank. Uh, dat is gewoon eens in de maand, twee maanden ongeveer. Zit hij niet toevallig aan de weg? Even voor de mensen die uh, denken van... Uh, ik ben heel slecht met namen van wegen, uh, uh, maar ik zie iemand knikken naast me. Dus zie uh, kijk, ja. ja. ja, nou, ja goed, dus, dus als ja, dat zo is, dan uh, uh, dat zal dat wel zo zijn. Onwijs ja. ja. Uh, ja, ik, uh, ik, kijk, ik, de, de, de regio, dat weten wij. Maar die mensen die bijvoorbeeld op een gegeven moment buiten de regio. waar heeft die Jaap Koper het over? En waar heeft uh, Thomas de Jong die dan instemmend ja. zit te knikken, knikken van. Uh, ja, nee, dat is gewoon regionale kennis. Uh, want ja, ja, uh, ja. We, we zijn jongens van de streek. Het is dus ja. meestal alsof ik alles weet. Er. Ik zeg ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, nee, ja, ja, daarnaast de, de dorps. Uh, als ik zeg uh, de kop van de haven. dat weet je dus dan ja. dan weer wel. <laughs> dat weet ik uh, wel. En Hotel wel, ja. Augusta, dat weet je ook wel. Dat weet ik ook. Ja, Nee, dat is het goed. Al, ja. Ja, vind jij maar dus een oh, dus kennis goed. hebben? Nee, je ja, het lijkt alsof ik een soort van uit, uit, uit, het examen aan <laughs> het doen ben. Nou, ja. nou, hoe was er eigenlijk je uh, topografische kennis? Um, uh, uh, <laughs> Even uh, een vraagje uh, uh, tussendoor. Ja, das, uh, uh, van, uh, van wat specifiek? Van Nederland? Van de wereld? Ja, van, nou ja, <laughs> goed. Kijk, want. Als je nou weer een optreden moet doen... dan moet je natuurlijk wel weten waar je moet zijn. Kijk hier, weet je toevallig de weg. Ja, maar, dat weet ik vinden, Maar ja. als, je, als je op een gegeven moment ergens buiten de provincie... dan is het altijd wel handig... als je de topografische kennis een beetje hebt. Ja, sommige dingen wel. Ik heb het geluk dat ik best wel veel mag reizen... gewoon om te spelen, om op te treden door het land. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik heb wel heel vaak dat ik ergens langs hei, van hé, hey, daar heb ik gespeeld. <laughs> ja, dat... Maar Dus ik weet wel ongeveer waar dingen liggen. Ja, Maar iets wat mij bijvoorbeeld nog steeds niet bijblijft, is ja. welke snelweg welk cijfer heeft. Als je mij vraagt, de A... Daar staat uh, meneer de weginspecteur, die, die weet alle cijfers nou, uh, uh, die en wegen. Uh, maar want weet als hij, als weet die ja, dan uiteraard. pak je toch is de A7 naar de ja, a 5 en dan denk is, ik van, waar zijn, heb uh, je het over? <laughs> <laughs> hij weet het ook niet Hij weet het ook <laughs> Goed, uh, ik weet de A2 te vinden. Dat de is A2 het. weet je wel te vinden. Dat is van Amsterdam uh, helemaal naar het zuiden van het land. Uh, dat is letterlijk de enige die ik echt weet waar die is. Ja, A1 weet ik ook. Ik niet. Uh, ja, nou, is, is, is voorbij uh, Amsterdam. Is die man, die, ja. Nou ja, nou, dan ga je over de Gaasberdammen weg. Zo mensen, dus uh, iedereen uh, <laughs> denkt, nee, dit is wel... Maar ik weet andere dingen. Nee, ook niet. Nee, ik weet niet. Hoe later op de avond, hoe gekker het ook hoort. Ja. Uh, we vonden het trouwens zo leuk dat je geweest bent. Even voor ja, de mensen bedankt. nog, uh, waar kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? Want dat is ook wel belangrijk, want je hebt een eigen website. Ik dus heb het... zeker een eigen website. Daar ja. gebeurt vrij weinig. Ja? Dat, is, dat, dat linkt eigenlijk alleen maar door... Ik ben het actiefste op, op de social media kanalen. Uh -huh. Dus uh, Instagram, TikTok, YouTube. TikTok. TikTok, ja, ik ben helemaal hip en jong en zo. Ja, ja. Maar, uh, en ik heb heel veel geluk met mijn naam, want Koen Alvarez. Vooralsnog ben ik de Alvarez. enige, ja. of in ieder geval de eerste die telkens mijn profiel ergens aanmaakt. Ja. Ja. Dus als je het van googelt uh, of nou. zoekt, dan kom je zo <laughs> bij mij. En dan nog één ding, want dat ja. is me net aan, aanbevolen... Ja, ja. Ja. Ik ga even één keer voor de Nederlandse luisteraars... die Alvarez moeilijk vindt. Ja, <laughs> de type Alvarez. Ja? Alvarez. Ah ja. Eh, juist. Ja, dat is op, op zijn Spaans uit. Ja. Uh, Geen Koen met een K, ja. dat is ook handig. Uh, je had het net over iemand die uh, lastig uh, of uh, vrij eenvoudig te vinden is op het wereldwijde web. Dat ben jij. Ja. Maar er is er eentje uit Volendam, die is heel moeilijk uh, te vinden. Dus die, uh, ik denk, nou dan ga ik hem ook meteen klaarzetten. Dat is, dat is de heer Paul Bond. Maar hij heeft er uh, zijn initialen uh, van gemaakt. En nu is hij wel goed vindbaar. PAM Bond en My Old Man. Hello. dat er weer een, iemand die dan op een gegeven moment uh, denkt, uh, die gaat wel wat vragen uh, op het moment dat ik uh, mijn schuif open moet, uh, moet zetten. Ja, dat is altijd uh, uh, iets leuk. Linde was dit, uh, met Not About You. Daarvoor was het, uh, nou ja, dat was in aansluiting op wat uh, Koen uh, mij vertelde, van, ja, ik ben redelijk uniek te vinden. Dat geldt niet voor de heer PJ en Bond, want ja, uh, eerst uh, had hij gewoon onder zijn eigen naam, uh, onder zijn eigen voornaam en achternaam Paul Bond uh, muziek uitlopen brengen. Maar ja, toen uh, stuitte hij op een, een of andere kunstenaar uit uh, Engeland... die iets met dierenkunst deed. Nou, dat uh, was hem ook niet. Uh, toen was er ook nog een uh, muzikant uit Engeland. Dat was hem ook niet. En nog iemand uh, die ook iets uh, artistiek uh, deed. Uh, dat was hij ook niet. En hij vertelde tijdens de Sunday Sounds in oktober in Slachthuis... En toen heb ik er uh, P.E.M. Uh, van gemaakt. Ja, en uh, sindsdien is hij uniek, want nu is hij wel vindbaar... En uh, onder die uh, letters brengt hij het een en ander uit. Dat is dan ook meteen het einde van deze 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf We sluiten af met deze van Francis Allen Black. En dat is de broer van BA-Bond, Frank Bond. En het nummer dat heet On Darkness. En volgende week is er weer gewoon een alternatieve FM dan met May Evans. Dag. of a mind you come with shadows shut off what's right you are the silence after a fight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 figures in the clouds A phantom saint Wouldn't be proud